Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De van corruptie verdachte douanier Gerrit G... is tijdens de rechtszaak tegen hem gewoon doorgegaan met zijn praktijken. Dat is te horen in stiekem opgenomen gesprekken... die in handen zijn van de NOS. De douanier kwam een jaar geleden op vrije voeten... omdat zijn vrouw ernstig ziek was. Inmiddels is hij overleden, maar G is nog altijd vrij...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 Als de regeringsleger heel Aleppo herovert, kan dat beslissend zijn voor het verdere verloop van de oorlog in Syrië. De PVW wil in 2018 in een groot aantal plaatsen meedoen... aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat zegt leider Wilders in een interview in het AD. Nu zit zijn partij alleen in de gemeenteraad van Den Haag en Almere. Bij de volgende verkiezingen voor de gemeenteraad in maart 2018... wil Wilders in elke provincie in vijf tot tien gemeenten meedoen. Via Facebook roept hij aspirantraadsleden op om zich te melden. In China zijn de afgelopen dagen zeker 38 mensen omgekomen... bij ongelukken in twee steenkoolmijnen. Vandaag kwamen 17 mijnwerkers om in het noorden van het land. Daar zitten ook nog veel mensen vast in de mijn. Bij een explosie in een mijn in het noordoosten van China... vielen eerder deze week 21 doden. Het weer in het zuiden eerst nog mistig, verder wolkenvelden en zon, het wordt maximaal 7 graden. Vannacht gaat het een paar graden vriezen. Ook kan weer mist ontstaan die morgen overdag vooral in het noorden hardnekkig kan zijn. Verder is het morgen opnieuw zonnig en een stuk kouder dan vandaag. Dit was het NOS. In de Randstad staat een lange file op de A16 Breda richting Rotterdam. Er staat door een ongeluk 6 kilometer tussen de knooppunten Ridderkerk en Plein met ruim drie kwartier vertraging. En dat komt dus door een ongeluk. Er zijn drie rijstoken dicht bij knooppunt Plein. Als je nog bij knooppunt Ridderkerk rijdt, dan kun je beter ombreden via de zuidkant van Rotterdam. Volgt dan de wegnummers A15, A4 en de A20. Tot zover de verkeersinformatie.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 Think I'm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 Elke ja, gezet dus mij genoeg. Jij bent nog mooier dan vanmorgen vloeg. Terwijl jij koffie zet, breng ik de kleine naar bed. En later drinken wij wat wijn. En voor de open hart denk ik, kon ik maar steeds bij jullie zijn.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 Ik ben nog mooier dan van een vloe. Zonde liefde in de roze kerselanen op zachte bloesem.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 Toen word Willem wordt wakker, wordt wakker Wat is dat voor een vreemd geluid, Willem kom je bed nog uit Kogelstommel in de gang, ik ben zo vreselijk bang Toen Willem wordt wakker, toe Willem wordt wakker Het sprong uit vet en wel draak komt het door de hele straat. Toe Willem wordt wakker, toen Willem wordt wakker. Van de hele, van land kwamen stukken in de grond. En Willem werd beroemd, want nu zingt heel het land. Toe Willem wordt wakker, toen Willem wordt wakker. toen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 Het is uh, Johnny Hoes met Michaela. Jij bent mijn zonneschijn, ik wil steeds bij je zijn, Michaela. Door de nacht langs zag een vogellied. Ik liep in mijn eentje langs de vliet. Daar zag ik jou aan de oever staan.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 Dat je van de scheiding moet gaan, breek aan. Je vleet, vloedt je weer voor heel lang van mij vandaan. Vaarwel, lieve jong.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 Als klokken slaan, lieve jongen, haal eens komt alles.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 Dat ook mijn vader had Wij hadden gevonden, onze ze is een schat Zo lijkt het verder of ik dat kind al jaren ken Toch ben ik blij dat ik haar broer niet ben Hey mama, mama kom eens hout Kijk eens naar het meisje, wat ze lijkt op jou Say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 En ze schreef en zong ook nog altijd bij vele bekende intro's van populaire radiorubrieken, zoals onder andere de Groenteman. En uh, ja, en verder schreef ze het liedje 'Koffie, koffie, lekker bakkie koffie' dat gezongen en vertolkt werd door Rita Corita, dat een mega grote hit was vroeger. En uh, Truus Leder Koopmans overleed in Spanje en haar urn is begraven op de nieuwe begraafplaatsen Zeist naast haar man Will Ledel. En u hoort er nu. Samen met Dick van Doorn. Hier zijn truskoopmans, Dick van Doorn met de honderdduizend. Als ik de honderdduizend, de honderdduizend win. Krijg jij aan iedere vinger een diamant erin. Een mondjas op je schouders en parels aan je oor. Maar als ze weer beniet, is er niet is, een niet is, er niet is. Maar als ze weer er niet is, dan gaat het eerst niet doen. Nu Jantje of Piet Heet spinazie Of Piet Heet Of je je zomer of chic kleed Iedereen speelt op Voordat het in plaatsvindt Wil boek al niet in de buit Want als ze vragen kijk ik voet waar de vrolijk uit Als ik de honderdduizend De honderdduizend win, krijg ik aan iedere vinger Een diamantenring, ring. Een bondje op je schouders En paarders aan je oog, Maar als het weer en niet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 Moeder kijkt in die weken haar man steeds vriendelijk aan En als een rokkevelder zegt vader de hans kontaant. Als ik de honderdduizend, de honderdduizend win Krijg jij aan iedere vinger een diamant erin Een bontjas op je schouders en parels aan je oor Maar als er weer een niet is, een niet is, een niet is Maar als er weer een niet is, dan gaat het feest niet door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 Lied, is er niet? Is er niet? Is maar al. Een...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 De kind dan doet zich van het zee, wie ruk de schelpen van zijn huid. Hij gaat op uur het stinkt de levenslange weg op. Schop de steentjes voor zijn haard. Maar eens komt die thuis. in de huis, waarin de eerste dag al is gesmeerd. Ze vinden hem weer terug en straffen hem ongenaardig en denken zo, dat heb jij afgeleerd. Mama! Eens komt hij thuis.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 Eens in de honderd jaar vindt hij zijn huis Mama, eens komt hij daar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 Zwaar, ik, ik ben altijd thuis, ik wacht tot jij me belt, tot de Blijf je weer mijn held? Sinds jij wegging heb ik niets verkeerd gedaan. Er komt nooit een andere man in mijn bestaan. Ik wacht en wacht en wacht, een hoop haast dag en nacht tot jij er bent.